12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, proces tegen Mladic begint deze maand. Ouderen en alleenstaanden laten het EK links liggen. En ook Madeleine van Torenburg wil het CDA gaan leiden. Bewolkt, soms valt er wat regen. In het Zuidoosten is er ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 18 graden. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend wat regent. Wordt een graad of 10. En na het weekend zachter, maar wel wisselvallig. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic... begint definitief op 16 mei. Zijn advocaten hadden om uitstel gevraagd... maar de rechter van het joegoslavië tribunaal heeft het verzoek afgewezen. De raadsmannen voerden aan dat ze pas vorige week... belangrijke documenten hebben ontvangen... en daarom wilden ze meer tijd om die informatie grondig te bestuderen. En de advocaten wezen erop dat anders hun cliënt Mladic... mogelijk geen eerlijk proces zou krijgen. Maar de rechter vond dat geen argument... Mladic werd vorig jaar in Servië gearresteerd... en uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij staat onder meer terecht voor genocide... na de val van de moslim-enclave Srebrenica. En over een maand begint het EK voetbal. Maar de oranje koorts is nog niet echt losgebarsten. Nederlanders tonen minder belangstelling voor het evenement dan vier jaar geleden. Voor het EK, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GFK. Onderzoeker Joop Holla, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, hoe komt dat? Bij wie is de belangstelling dan niet zo groot? Uh, ja, de totale belangstelling blijft zo'n 12% achter, uh, uh, uh, gelijk gemeten, uh, vier jaar geleden, en misschien vooral bij jongeren.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 En daarnaast is de afstand naar nou, Oekraïne is natuurlijk ook wel ver eh, als we dat vergelijken met hoeveel Nederlanders er eh, vier jaar geleden naar Zwitserland en Oostenrijk zijn gegaan. Dus dat zijn mogelijke redenen voor dat de koorts nog niet op gang is gekomen.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 We gaan het afwachten. Meneer Holla, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Diederik Samson wordt de PvdA-lijsttrekker voor de verkiezingen van 12 september. Hij is de enige kandidaat, Samson. Dat is zojuist vastgesteld. Dat is de Partij van de Arbeid, dan het CDA. Het CDA heeft er een vijfde lijsttrekkerskandidaat bij. Die zitten daar ruim in. Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. Uh, uh, en voor beide partijen is die aanmelding voor lijsttrekker trouwens dicht. Als u nou nog wil, ben u te laat. In Den Haag, politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, eerst maar eens de Partij van de Arbeid, want dat was toch wel te verwachten dat het Samsom zou worden. Dat klopt inderdaad. Samsom is nog maar sinds midden maart verkozen tot fractievoorzitter... na het vertrek van Job Cohen. En na een strijd met vier andere Tweede Kamerleden uh, won hij. Hij kreeg ruime steun, 54 procent van de stemmen. En op dat moment was nog niet duidelijk... dat er zo snel alweer een nieuwe lijsttrekker gekozen moest worden. En nu zit er dus zo weinig tijd tussen... dat de mensen die uh, voor het fractievoorzitterschap gegaan zijn in die strijd... dat die toenmalige gegadigden zich nu allemaal scharen achter Samsom... Maar voor deze verkiezingen was het ook mogelijk voor leden buiten de fractie om uh, zich aan te melden. Maar dat is dus niet gebeurd, hoorde ik zojuist. Dus daaruit kun je afleiden dat Diederik Samsom uh, de nieuwe lijsttrekker wordt... als er geen hele gekke dingen gebeuren. Maar die kans is bijna niet aanwezig. Ja, dan het CDA. Uh, daar zijn wel mensen uh, van buiten de fractie uh, gekomen. Uh, Madeleine van Torenburg is een opvallende naam, uh, Kamerlid. Wat uh, drijft haar? Zij vindt dat met de kandidaten die er uh, nu zijn niet voldoende te kiezen is. Spies en Buma die zijn veel te haags en Marcel Wintels, de onderwijsbestuurder, mist de politieke ervaring. Dus zij positioneert zich als middenkandidaat in de tijd dat Wintels, Buma en Spies hard aanvalt vanwege ongeloofwaardigheid. Ongeloofwaardig omdat ze eerst de samenwerking met de PVV verdedigde en daarna diezelfde partij hard aan aanvallen is. En van Torenburg, Kamerlid, zelf was ook voor die samenwerking met de PVV, maar voelt zich niet besmet en daarom kan ze volgen moet uitleggen waarom zij lijsttrekker wil worden. Omdat ik net datgene heb wat al die mensen verbindt. Namelijk en een uh, ruime werkervaring op uh, kwetsbare terreinen. Gevangenisdirecteur, directeur jeugdinrichting, bij het onderwijs gewerkt... korte tijd in advocatuur, dus de maatschappij. Uh, en de ingewikkeldheden daarvan heel erg gevoeld en ingewerkt. En daarnaast de afgelopen jaren ben ik als woordvoerder op... op uh, Jeugdzorg, op justitie, uh, daarnaast in het begin op integratie actief geweest. Dus ik denk dat ik heel veel ervaring heb, politiek en maatschappelijk. En als men dat graag als uh, lijsttrekker ziet, dan ben ik er daarvoor. Veel ervaring, zegt ze van zichzelf. Van Torenburg, hoe schat je de kansen in? Nou, ik zie haar nog niet zo 1, 2, 3 automatisch winnen. Ze heeft niet veel naamse bekendheid. En of de leden haar zien als die verbindende persoon... tussen politiek en maatschappij, wat ze graag uit wil stralen... dat is nog maar helemaal de vraag. Toch heeft ze een aantal voordelen... Ze is vrouw, net als Lisbeth Vies, maar dat kan een voordeel zijn. En ze komt uit de provincie Brabant. Dat is ook waar Wintels overigens vandaan komt. Maar dat is een provincie waar uiteindelijk heel veel stemmen te halen zijn. Hoe dan ook, de vijfde kandidaat is binnen. Overigens kunnen er nog meer kandidaten naar buiten komen. Want ondanks dat de inschrijvingen gesloten zijn... maakt de partij pas maandag bekend wie er allemaal meedoen. Dus als er iemand is die zich geheim heeft aangemeld... in het geheim heeft aangemeld, dan kan er komen maandag nog een verrassing komen. Ja, dan zien we in 1 juni wel weer wie het dan ook echt uh, gaat worden. Zo is het. Marcel Bril, dank je wel. Op het Binnenhof in Den Haag hebben de Eerste en Tweede Kamerleden... een krans gelegd bij de Erelijst van Gevallenen. Dat is een boek waarin alle mensen staan die tijdens de Tweede Wereldoorlog... als militair of als verzetstrijder zijn omgekomen. Er wordt elke dag ook een bladzijde van dat boek omgeslagen... Namens de Eerste Kamer was voorzitter Fred de Graaf aanwezig. Gerdy Verbeet nam de honneur zwaar voor de Tweede Kamer. Demissionair premier Rutte legde namens alle ministers een krans. En ook een aantal kamerleden was bij de herdenking aanwezig. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De grootste militaire vakbond AFNP vindt dat de Nederlandse militairen en politiemensen in Zuid-Soedan onmiddellijk moeten worden bewapend. Ze doen vorige week, sinds vorige week mee aan een VN-missie in het Afrikaanse land. Er zijn zo'n 30 Nederlanders naar Zuid-Soedan gestuurd om daar agenten op te leiden. En er is afgesproken, ze gaan geen wapens dragen, maar door de opgelopen spanningen tussen Soedan en Zuid-Soedan lopen de Nederlanders gevaar, vindt de AFNP. En wij vinden, geleerd vanuit het verleden, dat we moeten zorgen dat die mensen op dezelfde goede manier kunnen beschermen als de nood aan de man komt. En dat verhoudt zich niet met het ongewapend zijn. Wat ons betreft hoeven de wapens nog niet direct aan de koppel te worden gehangen, maar ze moeten wel zodanig beschikbaar zijn dat als spanning oploopt, dat ze ook kunnen worden gebruikt. Volgens de militaire vakbond moeten ze dus direct worden bewapend om zich in geval van nood te kunnen verdedigen. Een prijs voor de Nederlandse jeugddocumentaire. Ik ben echt niet bang. Afgelopen nacht kreeg de film de Golden Gate Award... op het San Francisco International Film Festival in de VS. En de film gaat over een jongetje, Mac, hij is negen. En artsen voorspelden dat die jongen maar uh, kort zou leven. Een fragment uit die documentaire. Ik ben Mac. Ze noemden mij vroeger altijd kleine kruisgebouwter. Eigenlijk had ik dood moeten zijn. Maar dat ben ik niet. De dokters dachten dat ik dood zou gaan. Dan weten die dokter nou wel veel, maar niet alles. Dat is Mac in de film. Regisseur is Willem Baptist. Goedemiddag. Goedemiddag. En van harte gefeliciteerd. U was er trouwens niet bij, hè, daar bij de uitreiking in San Francisco. Nee, dat, uh, dat klopt. Ik uh, kreeg een telefoontje gisteren. Gisternacht eigenlijk van de producent en uh, nou, ik heb er eigenlijk niet heel veel van kunnen genieten eigenlijk nog. In uh, de ochtend zat ik zelfs bij de tandarts uh, toen ik wow. alle media belden. Maar dat klinkt al vreemd, want het is een, een belangrijke prijs, denken wij dan. Maar u wint er wel eens oh. meer wat, hè? Uh, ja, we hebben nu met deze film zes prijzen gewonnen in totaal. En uh, het houdt mij niet op, <laughs> in positieve zin. Ja, nou, en dit is een belangrijke? Um, ja, zeker. Want het uh, ja, San Francisco Film Festival is een van de, uh, ja, denk toch wel een van de oudere en uh, grotere filmfestivals van de Verenigde Staten. Dus uh, in die zin is het een, een grote eer. Ja, een jeugdfilm, maar een heel serieuze film, hè? Uh, ja, het is eigenlijk voor de ja, doelgroep uh, vanaf acht jaar, zou ik zeggen, maar er zitten wel wat zware thema's in, uh, omgaan met verlies, de dood, en uh, ja, hoe is dat nou omgaan met de handicap? Want de jongen heeft, uh, begreep ik, een, een hart dat aan de verkeerde kant van zijn lichaam zit en dat gaf de doktoren de indruk, nou die maakt het niet zo lang. Ja, klopt, klopt. Het is een best wel een ingewikkeld verhaal, want uh, ik dacht eerst, ja, hoe zit dat nou, hè? hart aan de verkeerde kant? En uh, wat blijkt, uh, je hart zit gewoon in het midden en bij Mac zitten de aansluitingen aan de verkeerde kant. En toen kregen zijn ouders het advies mee van, nou, misschien uh, moeten we uh, het kind dan toch maar niet op de wereld zetten. En dat is, die boodschap is Mac heel erg bijgebleven en uh, ja, sport is heel erg belangrijk in uh, dat gezin van Mac. Dus ja, hij had gelijk wat vooroordeel mee van ja, een, een sportman zou jij nooit worden. En uh, nou, ja, hij heeft het tegendeel bewezen. Had, uh, de film wint aardig wat prijzen, maar zoveel prijzen als Mac uh, in de kamer heeft staan, dat uh, zal ik niet overtreffen. Ja, hij crost, motocross, crosskabouter noemt hij zichzelf. Uh, nou, er zit een uh, fijn geldbedrag ook weer aan vast aan uh, deze film. Gaat u weer een nieuwe documentaire maken? Uh, zeker. Ik ga eerst... Uh, nou, het eerste wat ik ga doen is een uh, jeugddrama maken. Uh, samen met de VPRO als het wordt toegekend. Ja. Uh, dat is ook voor de jeugd. En uh, ja, hopelijk weer een nieuwe, nieuwe jeugddocumentaire. Dat zou fantastisch zijn. We gaan het zien. En met de jongen gaat het trouwens goed. Die is inmiddels elf. Nou, is ook weer goed nieuws. Willem Baptist, dank u wel en nogmaals gefeliciteerd. Hartelijk dank voor het bellen. Een Nederlander heeft zichzelf in brand gestoken voor de Nederlandse ambassade in Jakarta. Die man probeerde al brandend op het terrein van de ambassade te komen. Maar hij werd tegengehouden door beveiligers en die hebben het vuur geblust. De Nederlander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk wat zijn motief is. Sport. De Nederlandse volleybalsters moeten opnieuw stunten om de Olympische droom in leven te houden. Alleen een dikke overwinning op wereldkampioen Rusland is genoeg om naar de kruisfinales van het kwalificatietoernooi te gaan. In Ankara verraste de ploeg van bondscoach Guido Vermeulen eerder door Europees kampioen Servië te verslaan. En Vermeulen beseft dat het tegen die Russinnen zwaar gaat worden. Ik weet dat de Russen die hoog volleybal spelen en absoluut niet leuk vinden als ze steeds de bal terugkrijgen. Dat zijn ze niet gewend. Dat zagen we ook al in de wedstrijd tegen Polen. Nou, dat is eigenlijk onze sterkste kant, uh, dit toernooi. Dat we vechten en dat we onze verdediging heel goed op orde hebben. En, en dat wordt de sleutel van de wedstrijd. We zullen vooral in, in verdediging en blok met een leeuwhard gaan spelen. Die wedstrijd begint om zes uur. En alleen de winnaar van het kwalificatietoernooi in Ankara plaatst zich voor de Olympische Spelen. Het is 13 over 12. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ABB. Ja, we zien hier en daar wat vrijdagmiddagdrukte op de weg. Vooral op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Maar veel vertraging is er nu op de A2 vanuit België naar Maastricht. Tussen IJsden en Maastricht staat 7 kilometer file. En de file op de A28 is vrij lang van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Knoopend Rijnsweert en de afrit Den Dolder 5 kilometer. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Het proces tegen Radko Mladic begint op 16 mei. De belangstelling voor het komende EK-voetbal valt tegen. En zeker vijf kandidaten hebben zich gemeld... voor het lijsttrekkerschap van het CDA. En bij de PvdA is het gewoon samsom. Zo is ook bekend geworden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Klaas Drupsteen met NCRV's lunch. Met televisie van Access for All... kijkt u niet alleen live tv op uw televisie...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 Klaas Drupsteen. Goedemiddag, het is 4 mei en dat betekent dat veel omroepen aandacht besteden aan de dodenherdenking. In een bijzondere aflevering van Schepper en Co van de NCRV gaan Russische nabestaanden voor het eerst naar het Nederlands Kerkhof waar hun ouders begraven liggen. Ik spreek straks met degene die hen heeft opgespoord. De zaak rondom de twee verdachten van de fatale overval op een Haagse juwelier heeft een verrassende wending gekregen. De Georgische Sandro G., die in Tbilisi is opgepakt, heeft een bekentenis afgelegd... en in Georgië worden die bekentenissen gefilmd en vaak uitgezonden. Sandro G. is met zijn rechterhand geboeid aan een rechercheur. De politie neemt alles op en de Georgische televisie zendt het uit. Het is een georgische televisie. Het Nederlandse OOM is verrast en ik bespreek straks... met mijn forumgasten Joost Niemuller en Hans-Jaap Melissen... hoe zij denken over deze bekentenis op tv. En het is vrijdag, dus vandaag weten we wie de nieuwskenner van deze week wordt. De hoogste score van de week is voorlopig 88. En Kees de Haan uit Rotterdam die gaat zo proberen die score te uh, verbeteren. Wilt u ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en nummer naar nationalenieuwskwiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Mediajournaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN scoorde deze maand uh, de slechtste kijkcijfers in 10 jaar. CNN haalde gemiddeld 367.000 kijkers per dag. Ter vergelijking, dat is maar 100.000 meer dan het dagelijks naar lunch luisteren. CNN is niet de enige verliezer. Ook andere Amerikaanse zenders zien hun kijkcijfers slinken. Met de kijkcijfers van dit programma gaat het juist wel goed. Wat vind je er nou van dat mama een biertje krijgt voor Sven en je broer? Ja. Maar je weet ook dat de baby'tjes niet bij ons blijven, hè? Mm, ja. Wat vind je daarvan? Mm, niet zo erg. Een fragment uit Draagmoeder gezocht het nieuwe programma van Anita Witsier... dat bijna een miljoen kijkers wist te trekken. Ze werd alleen voorbijgestreefd door de dramaserie serie Bloedverwanten... en door Gordon, die met zijn metamorfose-show Hotter Than My Daughter... ook vorige week al nummer 1 was op Primetime. De Belgische politicus Bart de Wever heeft in een interview... de Belgische media ongeloofwaardig genoemd. Ik is dan hoe alles maar door de sluizen gaat van die media... want ze moeten er dan bovenop zitten, snel, snel, snel. Het is een soort tsunami die onmiddellijk ontstaat. Die raast verder en dan gaat hij weer liggen. En dan is er weer het volgende. En dat noem ik de Twitter-democratie. Ik zie dat kwaliteitsverlies in en de prijs is ongeloofwaardigheid. De opmerkingen van de Wever hebben een ware mediastorm ontketend... bij onze zuidenburen. Yves de Smet is politiek commentator... van de Belgische krant De Morgen. Yves, goedemiddag. Heeft uh, de wever gelijk? Wel, ik denk van wel. Uh, alleen omwille van het feit dat jij me nu opbelt... Uh, bewijst dat de media heel fel reageren op heftige dingen. Want die opmerkingen van de wever zijn eigenlijk maar een nakomertje... van een lezing die hij overigens in Nederland heeft gehouden, de Torbekke-lezing... waarin hij zijn licht liet schijnen over de media en de evoluties in de media... En dat was een heel genuanceerd uh, betoog met minpunten en pluspunten. En dus had geen hond daar aandacht voor. Maar eenmaal hij nu even snoeihard uithaalt, uh, ja, dan springt iedereen er bovenop. Dus we zijn inderdaad wel uh, geporteerd door de, de heftige, de sensationele uitspraken, dat klopt. Ja, en hij had het met name ook over uh, twitteren. Dat kan ja. iedereen doen, hè? Dat zijn niet alleen de media natuurlijk. Dat is juist. Maar Twitter staat ook een beetje als metafoor voor de snelheid waarmee het nieuws geproduceerd moet worden in deze tijden. Via alle mogelijke sociale media, via alle mogelijke websites. En dan uh, primeert snelheid wel eens op degelijkheid en op accuraatheid. Vaak ontbreekt gewoon de tijd om berichten te gaan dubbelchecken. En het aantal berichten die even later moeten herroepen worden of aangepast worden... ...ja, dat is niet meer op de vingers van uh, beide handen te tellen. Dus uh, ook daar uh, heeft hij wel een punt dat met de steeds groeiende snelheid... Van de berichtgeving er iets fout begint te lopen met de accuraatheid ervan. Ja, nou, nou werk jij voor uh, de morgen. Hebben jullie daar zelf ook al over nagedacht wat je daaraan zou kunnen doen? Of uh, moest deze waarschuwing van Bart de Wever eerst komen? natuurlijk vooral, uh, je bent daar permanent mee bezig met dat soort afwegingen en, en dat is één ding dat ik de Wever wel verwijt. Dat is dat hij uh, nogal makkelijk gebruik maakt van dat containerbegrip, de media. Uh, iets wat volgens mij niet bestaat. Je hebt uh, binnen die categorie uh, zitten de sociale media, zitten uh, de sites en, en, en van de grootste sensatie uh, media. Uh, en zitten ook de kwaliteitskranten, zitten ook, ja, het veld is zodanig breed. Er wordt met zoveel verschillen de deontologische regels gewerkt. De ene houden zich daar wel aan en de andere veel minder. Dat ik vind dat je dat niet mag, veralgemenen tot de media. Dat bestaat namelijk niet. Ja, dus die nuance was toch wel nodig die jij eerst aanbracht? Ja. Dat vond ik wel, ja. Uh, maar daar kreeg hij duidelijk geen media-aandacht voor. Uh, en, en voor dit wel. En het past natuurlijk ook een beetje in zijn, zijn politieke strategie. Uh, Bart de Wever is een man die het moet hebben van de breuklijn... tussen establishment en anti-establishment. Een beetje waar Wilders bij jullie op speelde, Pim Fortuyn daarvoor. En ook Pim Fortuyn bijvoorbeeld, De parallel vond ik nogal treffend... Uh, was in zijn jaren ook een fervent criticus van de media. Omdat de media ja voor veel mensen... Deel is gaan uitmaken van dat establishment. Dus als je daar tegen de keer gaat, dan brengt dat ook uh, uh, je kiezers en je achterban in vervoering. Ik dank je wel. Yves de Smet. Je zou denken dat iedere seconde met Pim Fortuyn, hij werd het al genoemd, inmiddels wel is uitgezonden, maar toch kunnen we ons nu laven aan maar liefst twee uur van nooit gebruikt materiaal. De NOS komt op de website met een interview dat verslaggeefster Nienke de Zoeten maakte in het kader van haar afstudeeronderzoek. De VPRO vond een gesprek tussen Fortuyn en verslaggever IJsbrand van Velen terug. Het was nooit gebruikt, maar dook weer op toen de oude banden werden gedigitaliseerd. Schepperinko neemt u vanmiddag in een bijzondere uitzending mee naar Rusland. Het team ging op zoek naar nabestaanden van Russen die begraven liggen op het Ereveld in Leusden. Aan de telefoon heb ik journalist Remco Rijding. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt de, de nabestaanden opgespoord. Hoe heb je dat gedaan? Ja, in uh, 1998 uh, werd ik voor het eerst geconfronteerd met het Russisch Ereveld. Een uh, compleet vergeten begraafd was, uh, bij Amersfoort in Leusden. Uh, daar liggen 865 uh, Sovjet-Russische oorlogslachtoffers begraven. En er was nog nooit ook maar één familielid gevonden. En ik ben de archieven ingedoken in de hoop uh, informatie te vinden over deze soldaten... en uh, de nabestaanden te vinden die al uh, 60 jaar in onzekerheid verkeerden op het lot van, uh, van hun vaders en uh, grootvaders en ooms. Heb je, heb je veel van die mensen gesproken dus? Ja, na twee jaar zoeken heb ik het eerst één familie weten op te sporen. De eerste familie ooit. Ja. En uh, toen ben ik doorgegaan in de, in de hoop dat er nog meer families te informeren waren. En uh, inmiddels heb ik uh, maar liefst 187 uh, families uh, weten te informeren. Ongelooflijk. En, en, en hoe reageerden die mensen? Ja, enorm emotioneel natuurlijk. 60 uh, jaar lang hebben ze niet geweten wat er met hun vader is gebeurd. Uh, vermist in actie was het enige dat, uh, dat ze te horen kregen. En als ze dan uh, plotseling geconfronteerd worden met een, uh, een jonge Nederlander die vertelt dat vader uh, in Leuste begraven ligt, ja, dan, uh, ja, dan, dan is dat natuurlijk bijzonder emotioneel voor die mensen om te horen. En uh, dat het bijzondere is nog wel dat ik nu met negen nabestaanden in Leuste ben ze hebben gisteren voor het eerst het eerst bezocht. Dus aan het graf van hun vader gestaan. En daarover ook uh, vooral gaat uh, de commentaire van Schepper en Koop. Ja, wat kon je die mensen nog meer vertellen over hun uh, vaders of opa's... Uh, dan uh, behalve dat ze, dat ze daar begraven liggen? Nou, in hoofdzaak dat ze soldaat waren in het Rode Leger... en krijgsvervangenen waren genomen door de Duitsers... in een kamp in het westen van Duitsland uh, terecht waren gekomen... in het Roergebied, waar ze hebben gewerkt. Uh, ziek zijn geworden in de mijnen of fabrieken. En toen de Amerikanen hen bevrijden. Uh, waren ze zo ziek dat ze moesten worden opgenomen. En uh, zijn ze uiteindelijk in, uh, in april of mei 1945. alsnog gestorven aan tuberculose. Door de Amerikanen meegenomen naar Margraat in Limburg. En vervolgens in 1947 herbegraven op een speciaal aangelegd Russisch Zereveld. En uh, ja, daar staan dus de grafstenen met de namen van hun vaders erop. Ja, nou dat is vanmiddag allemaal te zien bij Schepperenco. Hoe laat is het precies? Het is om uh, vijf over vijf op Nederland 2. Dus ik hoop dat er uh, veel mensen naar kijken zodat dit uh, ereveld niet langer vergeten is. Remco Rijding, dankjewel. Op de voorpagina van de Nieuwe Revue zien we deze week een foto van Caris van Houten... in innige omhelzing met schrijver Herman Brusselmans. Maar Van Houten had die foto afgekeurd, liet ze op Twitter weten. Lars Meijer, redacteur van Nieuwe Revue, bevestigt dat. Het is per ongeluk gegaan, zegt hij. En Nieuwe Revue heeft excuses aangeboden aan Van Houten en haar manager. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is... De <tree> Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. De Damschreeuwer, die twee jaar geleden op 4 mei de dodenherdenking verstoorde... had vorig jaar geen zin om naar de rechtszaak te gaan om de eis van het OM aan te horen. Hij vond koffiedrinken en de krant lezen die dag belangrijker... en liet het bezoekje aan de rechtszaak over aan zijn advocaat Theo Hiddema. De camera's van Pauw en Witteman waren bij hem in het café toen hij de eis hoorde. Oh ja, ja die man is niet goed bij zijn hoofd, ja. Nou, het zijn een stelletje waardeloze paardenlullenpoetsers daar. Oh. Echt waar? Die kennen wat mij betreft allemaal met de vinger in hun rij dood neervallen daar. Daar wou ik het eigenlijk even bij laten. Twaalf maanden. Zijn ze niet goed in hun hoofd ofzo? Ongelooflijk. Dat zeg ik je toch. Echt, de stront in het riool is nog meer waard dan het hele ministerie van Justitie op de Panassischweg van Amsterdam bij elkaar. Hier, de Amsterdamse politie. Voice mail. Ja. Ik spreek hem wel even in dat hij mij terugbelt. Hé, hey Theo, met mij. Hey, ik hoor net uh, dat ik twaalf maanden gekregen heb als ijs. Zijn ze daar niet goed, snik of zo? Een stelletje, onbeschofte tuig daar. Die mogen godverdomme God wel dankbaar dat ze daar zo'n overbetaald shitbaantje hebben daar op die achterlijke panassesweg daaruit. Kun je me misschien eventjes terugbellen zo meteen? Je hebt mijn nummer. Doei. Ik neem dat, dat Achterlijke ogen... pannenkoeken daar dan. <laughs> Ogenblikkelijk teruggebeld is die man. Uh, in oktober werd de damschreeuwer inderdaad veroordeeld tot één jaar cel... en hij mag de komende vijf jaar niet op 4 mei op de Dam komen. De NRC vroeg de man gisteren of hij van plan was om te komen... waarop hij zei, ik weet niet waar de dag me brengt. Als het regent, ga ik sowieso niet. Dit is Radio 1. Lunch. Vandaag in ons mediaforum blogger bij de dagelijkse standaard Joost Niemuller en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Sorry. Um, ja, ik zei net al iets over Herman Brusselmans en Caries van Houten. Ja, laten we Deze week, ja, <tie> ja, het is de moeite waard, kan ik je verzekeren. Die je deze week uh, de voorpagina van de nieuwe <tie> revue. Van Houten is daar helemaal niet blij mee. De gebruikte foto is afgekeurd. Uh, ze is te zien in een lingerie-setje waar haar tepel uh, ook te zien is. En ze twittert daarover, het gaat me niet om de tepel, maar om het principe. Je moet wel vrij goed kijken. Ja, het gaat mij wel om de tepel. Nee, ja? nee, e Ech, nee. Ik, ik heb het gevoel dat we wel eens beter zicht op die tepel gehad hebben. Ja, en volgens mij... Um, Zag je haar meer zonder uh, lingerie dan <laughs> met. Had jij hem al gezien, Joost? Ja. We... Wil je hem even zien? Ja, ik heb het gezien en ik vond het er nogal onsmakelijk uitzien, eerlijk gezegd. Ja, dat komt er helemaal brusselmans. Het lijkt eerder op een soort ontsteking dan, dan op een tepel, moet ik zeggen. Maar, uh, ja, dat dat, ik dat, dat geeft haar dan uh, wel weer gelijk dat ze geprotesteerd heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze, dat ze hier niet blij mee was. Maar, ja, dus ze heeft een punt. Nou, nee, of ze een punt heeft, dat weten wij dus niet precies. Want wij weten niet wat voor afspraken er gemaakt zijn. Dat heb je natuurlijk heel vaak zo. Maar goed, die hoofd had natuurlijk zijn excuses aangeboden. Dus dat zou dan te denken Ja, maar goed, dat is dan dubbel winst. Ik bedoel, ze kopen en gaan naar bla. Wat mij opviel was dat ze gelijk... De site is niet meer te bezoeken van... Nieuwe review. Maar daar staat ongetwijfeld, want verder staat, staat het allemaal heel klein, maar op de nieuwe revue zelf stond het waarschijnlijk heel groot. Maar met deze mevrouw, die zien. altijd zo bezig is geweest met hoe zij in beeld moet komen, gaat hier zitten voor een fotograaf, heeft dat links resetje aan, is dan verbaasd dat het op een foto terechtkomt? Dat is dit, of is dit gewoon een extra stunt in samenspraak met de revue... om een beetje aandacht voor dit betekent? Een te krijgen. He, ik mag dat zeggen, ik kom nooit bij de kapper. Uh, maar uh, ja, kom op zich. Ja, en de, de, de site Die van zijn Nieuwe site, Revue is niet ja. meer te bekijken... maar wij zetten hem zometeen op onze site. Nou goed, iedereen is natuurlijk heel blij... dat we het nu hier al bijna vijf minuten over hebben. Ja, vooral <lacht> bij de Nieuwe Revue. Maar, maar, ja, maar goed, um, ja, dus dat is gewoon... Uh, Nep, waarschijnlijk. Zoals, zo naïef zal ze niet zijn. Zoals Dennis de Pennis, dat was zo'n uh, Britse stalker van celebrities in Hollywood. Hè? Die uh, stond dat bij de rode lopen rare vragen te stellen. Aan Demi Moore vroeg op een gegeven moment... als het nou smaakvol gedaan is en het is functioneel... zou je dat een keer je kleren aanhouden in een film? <lacht> en wat was haar antwoord? <lacht> Volgens mij ze boos door. Ja. Dat deden de meeste <lacht> mensen. <lacht> um, ja, nou is het afgedaan met excuses. Uh, is dat in principe genoeg? Nou want als ja. het echt fout is, stel, dan ga ervan vanuit dat het, dat het, nou, dat goed, het stel dat het zo is dat er, dat er duidelijke afspraken. Want, want wat ik weet, uh, worden er vaak heel duidelijk afspraken gemaakt met management. Uh, eerste foto's zien voor ze gepubliceerd worden. Uh, en als dat zo is, en als ze het gezien hebben en het is er doorheen geslipt, dan. Uh, het gaat wordt, je dus al, je, wordt je dus alleen maar gelogen en, en, en raar gedraaid, waarschijnlijk door alle partijen. kan en, niet anders van maken. En gaat dit extra lasers opleveren? Extra uh, verkoop. Nee, want naar nou, de kuffer heb je het al gezien. Dus je gaat het nee, wel. Nee, nee, maar de binnenkant er staan ook nog een paar foto's. Hè? Ja, maar goed, die zijn allemaal kennelijk goed goedgekocht. Ja, maar daar, daar, daar zit op een wc met, met oh. een slipje naar beneden. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik denk, ja, dat we Jan van der Putten zien. Aandacht, en dat hebben ze nu gekregen. Ja, Als ze echt slim waren geweest bij de nieuwe revue... dan hadden ze dat binnenin gezet. En dan hadden ze er een cellefaantje mee gemaakt. En dan hadden ze het niet op de website gezet. En hadden gezegd, van er is iets heel erg misgegaan met deze foto. Ja. En dan hadden ze, dan hadden ze verkoop gegenereerd, maar nu niet zo. Nou, goed. Nou, wij gaan zo meteen over andere zaken spreken. Dan hebben we de, de nieuwe revue gehad. Eerst maar eens even naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 het NOS-journaal. Wiedrik Samsom wordt lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Tot 12 uur vanmiddag konden kandidaten zich aanmelden... en partijbureau zegt dat alleen Samsom zich kandidaat heeft gesteld. Een Nederlandse man heeft zichzelf in brand gestoken... voor de Nederlandse ambassade in Jakarta. Die man probeerde al brandend het terrein van de ambassade op te komen... maar hij werd tegengehouden door bewakers die het vuur doofden... En die man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En volgens Indonesische media is het een man van 69 en woont hij in Jakarta. En waarom hij zich in brand heeft gestoken, dat is onduidelijk. Op het binnenhof in Den Haag hebben de Eerste en Tweede Kamer... een krans gelegd bij de erelijst van gevallenen. Namens de Eerste Kamer deed voorzitter Fred de Graaf dat... en Gerdy Verbeet namens de Tweede Kamer. En in Leidschendam zijn twee mannen aangehouden na een uh, misplaatste grap. Ze spraken met elkaar in de tram over het plegen van een overval op een supermarkt. En toen het duo was uitgestapt en de supermarkt binnenging... waarschuwde een trampassagier die het gehoord had, de politie. En ze werden opgepakt toen ze weer naar buiten kwamen. En de Haagse politie kan die grap niet waarderen. De politie in Leidschendam, moet ik zeggen, helemaal niet naar die roofoverval... van vorige week in Den Haag, waarbij een juwelier om het leven kwam. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en er komen enkele lichte regenbuien voor. In het zuidoosten van het land is er meer ruimte voor de zon... maar daar kunnen vanmiddag zwaardere buien voorkomen met kans op onweer. De wind is matig van kracht en draait van west naar noordwest. De maximumtemperatuur varieert van amper 10 graden in de noordwestelijke kustgebieden... tot 18 graden in het zuidoosten. Vanavond is het meest droog en zijn er enkele opklaringen. In de nacht gaat het in de zuidelijke delen van het land regenen. De minima komen uit rond een graad of 6. Morgen, bevrijdingsdag, is het fris voor de tijd van het jaar...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 Aan Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1brugge 2 kilometer. Verderop bij knopend Hoevelaken nog eens 2. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht tussen IJsten en Maastricht Randwijk 7 kilometer. A2 Maastricht richting Eindhoven bij Knopende Hocht ook 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knopend Velze 2 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort bij de Avende 2. En de laatste is de A50 Arnhem richting Os voor Knopende Ewijk ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Ja, en te gast vandaag Joost Muller, blogger bij uh, het nieuws- en opinieblog... de dagelijkse standaard en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. In het medianieuws zei ik het al, uh, het gaat niet goed met de Amerikaanse nieuwszender CNN. De kijkcijfers zijn lager dan ooit. Joost Muller, ben jij daardoor verbaasd? Nou... Je moet altijd een beetje oppassen met dat soort nieuws, want wat ik van de kijkers en weet is dat ze enorm op en neer gaan, of er nieuws is. Een nieuwszender is afhankelijk van nieuws, ja. uh, en er is op dit moment niet zo heel veel nieuws. Ja, er is altijd nieuws, maar er is niet echt. Is dat het, er echt breaking het, news? Is? Het, het nieuws is er niet op dit moment. Uh, maar uh, ik kan me ook wel uh, goed voorstellen dat met name. Volgens mij zijn ze toch heel erg afhankelijk van de in Amerika wonende Amerikaan. Want die leveren uiteindelijk de meeste kijkcijfers op. Ja, en, en het hele landschap is enorm uh, geprofileerd geraakt. Met name in Amerika, maar hier ook wel. Maar vooral daar. En men kijkt daar vooral naar uh, uh, zenders die een heel duidelijke. Uh, uh, Ideologische kijk op het nieuws bieden, zou ik maar zeggen, um, nou, zoals Fox News. Yeah. Dat is het, de, het grote, de grote nieuwszender momenteel. Zelfs mensen die Fox News haten, die kijken het nog liever naar Fox News, denk ik, dan naar CNN, omdat je met Fox News altijd wat gebeurt. En dan kun je er nog op schelden. En CNN is weliswaar een linkse, maar uh, ja, weinig geprofileerde nieuwszender. En ze hebben, denk ik, maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Uh, met name in die Arabische lente, hebben ze nou niet echt gestaan. Dus dat was het moment om te scoren. En toen keek iedereen naar Al Jazeera, omdat althans mensen die het nieuws volgen kijken naar Al Jazeera, omdat die er als eerste bij waren, die hadden de beste bronnen. En CNN die hobbelde er een beetje achteraan. Ja. Hans-Jaap, jij ja, moet het beter weten. Ja, dit zijn Amerikaanse kijkcijfers, hè? De, de, het Amerikaanse publiek, 300 zoveel duizend. Maar dat zijn oh, denk ik dat... toch wel de meeste, toch? Ik, denk, ik, de, ik bedoel, die mensen die in hotelkamers kijken, dat kunnen oh, ja, niet zoveel zijn. Nou, kijk jullie zelf, kijk jij wel eens, Joost? Ja, ik, ik, kijk. Ah, ik kijk Als ik bijvoorbeeld in, in, in een buitenland ben waar het de, de, de enige Engelse gezin is. Dan ja, kijk ik maar wel. in Nederland niet? Kijk, zie je. Ja, nou, ik kijk af en toe wel. Maar het valt mij Ik, ik kijk dan toch liever naar BBC World ja. bijvoorbeeld. En ja. zie je net nog geprobeerd, hè? Zich een beetje te profileren. Toen op een gegeven moment was het van. Wij, wij zijn in actie tegen kinderhandel, geloof ik, of kinderarbeid. Oh, ja, uh, en, nou, Er zijn uh, een paar uh, flinke uh, scoops op dat gebied, trouwens... Ja. Uh, maar dat, was toch, dat, dat klonk heel activistisch in ieder geval. Ik dacht even, hey, zijn nu een actiezender geworden? En dat is natuurlijk in de poging om ook een, een segment van die markt te winnen... nu je wat meer je mening mag laten horen maar dat in, in die markt van, van Fox. En, en, en dat soort zenders. Alleen ja... Uh, Heeft dat wat opgeleverd? Nou, blijkbaar niet. <laughs> en, en, en, misschien en, zijn, die, zijn de goede uh, mensen ook een beetje weg daar. Hè? En bij Fox was het vanaf het begin duidelijk. Hè? Fox wat voor zender dat was eigenlijk. En uh, bij CNN denk je alleen maar aan objectief, algemeen nieuws. En dat is natuurlijk ook al grotendeels ingehaald door... Um, ja, als bij Breaking News kijk je op je iPhone of waar dan ook op... Ja. Uh, dan hoef je niet meer uh, de tv voor aan te zetten. Dus het eigenlijk. internet heeft, uh, heeft denk ik CNN, CNN, CNN ook een beetje ingehaald, ja. Ja. En Al Jazeera, wat uh, net over de Arabische lente werd gezegd. Nou kijk, Al Jazeera... Er zal niet zo heel veel bekeken worden in Amerika, denk ik. Eh, nee. Intellectuele kringen hebben mensen misschien wel uh, een manier om het te kijken. Maar, um, maar inderdaad bij de Arabische lente... Maar zo... in Europa volgens uh, mij is er behoorlijk veel naar gekeken. Toen ja, maar niet iedereen kan het volgens mij ook ontvangen, hoor, hier nog steeds. Maar, hm. de, wat, nee. um, maar die hebben dat wel beter gedaan. Nou, die waren natuurlijk gewoon veel wijder verspreid in die regio al aanwezig. Dus is gewoon een enorm ja. vooroordeel. Dat vond ik wel weer een ja, natuurlijk Zeker de, de Arabic versie van Al ja. van Jazeera was natuurlijk ook een beetje onderdeel van, van de opstand. Hè. Uh, ja. Dat zag je ook in, in Libië. Benghazi hangt volgens mij nog steeds ergens heel groot... bedankt Al Jazeera. <laughs> ja, ja. <laughs> zonder Al Jazeera hadden ze het niet gered, vonden ze. Ja, ja. Nou ja dat, zijn, dat is dan ook uitgesproken, televisie. En Fox hadden we het net ja. al over. Is dat ja. iets wat in Nederland ook meer uh, zal gaan gebeuren? Dat, dat er wat minder neutrale televisie komt? En wat nou ja, meer het raar is, in Nederland... we hebben hier natuurlijk een commerciële... Uh, uh, maar qua politieke kleur wijken die totaal niet af... van wat de publieken doen... Dus dus dat is eigenlijk... Als er al een gat is in Nederland... wordt dat in Nederland gewoon absoluut niet gevuld door het media-aanbod hier. Maar nee. WNL eh, probeert het misschien een beetje? je nee, hebt hier gebrieken gehad, hè? uitgesproken WNL, Vara, ja. nog iets. Um, ja, en, en, en op, ik, de op de radio ook de aangepist met allemaal Ehrman. Kijk, ja. je, je, dan moet je het toch hebben over een zender. Hè? Een zender die gewoon uh, het aandurft om uh, nieuws ala Fox een beetje te gaan kleuren. Ik bedoel, uh, Joost die zei wel dat hij net een soort Fox wilde... maar dat is natuurlijk helemaal geen sprake van. Het is allemaal de hele rustige, nette Nederlandse versie ervan geworden. Ja, het ja, het antwoord, politieke ja. landschap is ondanks bepaalde mensen in de politiek toch niet zo gepolariseerd, denk ik, als in Amerika ook. Daar is het gewoon: uh, ja, uh, democraten tegen de republikeinen. Je hebt twee smaken daar. Twee smaken, um, ja, ja, maar en bovendien, die Tea Party heeft daar natuurlijk ja, enorm veel losgemaakt. Ja, ja. Maar Joost, in, in, in Nederland, dus doordat er ook te veel partijen zijn, misschien ook te weinig uitgesproken mogelijkheden? Nou ja, er zijn te veel partijen die te veel op elkaar lijken. Ik denk dat dat nog ja. steeds een enorm probleem is. in, uh, in de, de, de publieke omroep, die, dat, is, de, dat is gewoon één merk. Ik bedoel, dan heb je dan wel WNL en je hebt dan een beetje geen stijl. Maar ik bedoel, eigenlijk zijn, is dat toch meer een soort marginale puntjes die ze maken. Er zijn geen echte duidelijke keuzes in, in, in Nederland. En Hans, die gaan er ook niet komen dan? Nou, ik zou niet pleiten voor, voor, een, uh, voor al die opinierende in de rubrieken. Ja, het kan hoor. Uh, je kunt bepaalde dingen misschien meer benadrukken. Maar ik denk dat zodra je met journalistiek bezig bent... moet je wel, denk ik, opinies en, en, en fact-finding... gewoon uh, waarheidsvinding, wel van elkaar scheiden. Of dat moet heel duidelijk zijn, vind ik, dat, als ik naar nieuws kijk. Ja. Um, en jo, dan kun je wel shows ah, ja. hebben daar. We weten ook allemaal dat nieuws vaak al mening is. Hè? Als je al bepaalt wat nieuws is, is dat al een mening. Ja, ja. dat kan dat je nog wel zo in je neutraal nog wel, mogelijk brengen. Ja, je hoeft niet nee, ja, Maar ik denk dat mensen maken. daar steeds minder in geloven en dat daarom die neutrale methode van zin nou, in niet werkt. Ja, Ik weet niet of het met geloof te maken heeft of met technologische ontwikkelingen. Uh, nou, het wantrouwen we... tot op de media is toch een vrij breed gedeeld. Dat heb niet ja, alleen maar ja, de dat de komt de mensen. Ja, maar dat komt misschien uit. juist omdat mensen te weinig met, met, met feiten zoeken bezig zijn geweest in de journalistiek. Dat wat meningen. Dat dat, ik. Uh, dit onderwerp daar even bij laten. Gaan we naar ja. uh, De Haagse uh, juwelierszaak. Uh, de hele week staan de media op bol van die twee overvallers... Uh, van de Haagse Julie en meneer Stratman, die uh, is doodgeschoten. Gisteren kwamen beelden naar buiten van de Georgische TV... waar Sandro G., een van de twee verdachten, een bekentenis aflegde. Hans-Jaap Melissen, uh, heb je ze gezien, de beelden? Ja, RG? ik heb ze net bekeken eventjes. Uh... Voel je ervan? Ja, uh, kijk, als je gek genoeg bent... Uh om een overval op deze manier te plegen. Het uh, ja, is is, is, is mag dat allemaal? Mag die manier in beeld? Moet er een balkje op zijn ogen? Ik vind het soms een beetje, nadat je al de foto's uh, gelanceerd hebt... Uh, in, de, in de opsporing, komen nu ineens de balkjes weer terug. Hè? Van, ja, en uh, De en, en, ja, en Witteman tijdens de uitzending? Ik denk, ja, het is toch een beetje... Het <laughs> is ook heel verwarrend, want die keurige nette NOS-site... als je er vandaag op kijkt, daar staan mensen met voorkomen achternaam... geheel staan ze er weer op. Dus het is. verwarring is, is, is compleet. Ja, <laughs> ja. ja. Schrikker. Nee, en ik vind toch ook, kijk, ik ben normaal niet voor eigen richting en dat soort zaken. Uh, in die hoek van, uh, van de opinie zit ik niet. Maar ik vind wel dat, dat als jij overvallen pleegt, dat er een bepaald beroepsrisico bij jouw beroep zit. En dan kun je kan het schelen of, of die jongens nu met een balletje of zonder balletje worden afgebeeld. Ik vind gewoon overdreven politieke correctheid. Ja. Maar goed, even naar, die, naar dat uh, nieuws in, in Georgië: daar werd die jongen uitgezonden. Ja. Uh, zag het er uh, vrijwillig uit? Zou die daar gewoon bewust zijn gaan zitten? Oh, nou ja, laten we even... Nee, ja, even dus het is een in interview van zie de je politie, toch geloof ik. Als mensen gemarteld zijn voor ze wat zeggen... dan zie je toch wel duidelijk angstige blikken. Dat kunnen ze toch meestal moeilijk verbergen. En dat ja. had deze jongen toch niet echt. Maar misschien wist hij het niet, hè? want je wordt geloof ik gewoon... Uh, door de politie ondervraagd, die nemen dat op. En dat het vervolgens op het nieuws komt in Georgië... is hij misschien niet bekend. Um, maar dat het gebeurt, is dat erg? Nee, dat het dat, daar... Dat, dat, dat uh, zo doen ze dat in Georgië blijkbaar. Ja. Nou ja, kijk, erg, het probleem is: het je weet niet precies waar je naar zit te kijken. Je weet niet waarom die jongen. Ik, laat, ik ga er even vanuit dat die jongen weet dat het op de televisie kwam. Maar goed, het is inderdaad ook nog een optie dat hij dat niet wist. Ja. Maar de vraag is: dat hij dat wel wist, heb ik geen flauw idee wat nou zijn argumentatie hierbij zou kunnen zijn. Want het, hij, hij geeft dus aan dat hij kennelijk de, de moorden heeft gepleegd. Dus niet zijn vriend. Meestal is het andersom. Hè. Dan krijgen ze al twee aparte. Nou ja, hij heeft twee keer en geschoten. En, maar ik weet niet hoe vaak er geschoten is. Of dan ja. nog meer. Nee, dat weten we inderdaad nee. niet. Want die, die, die beelden die kennen we dus niet. Waarop er geschoten wordt. Maar uh, het lijkt toch een beetje als vrijpleiten van zijn, van zijn maat in elk geval. Hij zegt er dan. Ja, later, hoewel geloof ik. In, in, in, uh, ik ben geen jurist. Maar als jij met een vriend die een wapen heeft naar een overval gaat. Hè, en ik had het net over het beroepsrisico van de overvaller... dan hoort het, geloof ik, in de Nederlandse rechtspraak wel bij... dat die even zwaar veroordeeld kan worden. Ja. Want je hebt dat niet tegengehouden, je bent er bewust mee meegegaan. Je bent... Eigenlijk hou je samen het pistool vast. Dat heb ik begrepen. Oh, goed, maar goed, ik zou me kunnen voorstellen dat die zeggen van... we hadden afgesproken dat we al twee ongeladen pistolen bij ons hadden... en die nou, ja. andere bleken dus niet... Nou, ja, ik noem maar wat. Ik bedoel... Ja. Uh, ik, ik denk dat het advocaatje nu, als ze een beetje slim zijn. Maar volgens mij heeft die jongen niet zo'n slim advocaat. Maar goed, het, dat, dat horen we nog. Nee, die omstreden advocaat uh, is het geworden. Ja, ja. Die gaat het dus vooral gooien in, in de media. Hè? Dus het ja, dat, is, dat, is, dat is niet de advocaat van hem, trouwens. Maar goed, dat, dat, dat is een nee. andere zaak. Maar die, uh, ja, dit wordt wel gebruikt door het openbaar ik vind, ministerie. Ik vind trouwens, als het gaat over de media in deze zaak. Is er dus veel aandacht voor. Maar ik vind de media trouwens totaal niet kritisch geweest. Als het gaat over het optreden van de politie. Daar ben ik wel verbijsterd over. Als je kijkt naar de eerste berichten. Nou, er is er wel vrij veel over gesproken. De eerste berichten, nou, ik heb dat nergens alleen... Uh, dat Omroep West heeft toen gelijk gezegd... en die hebben ook met uh, getuigen gepraat... en de politie heeft het ook toegeven... dat de politie drie kwartier heeft gewacht... voor ze naar binnen gingen in, in dat pand. Die man heeft er gewoon liggen doodbloeden. Waarschijnlijk zou hij anders misschien nog wel leven. En daarna pas hebben ze geen meer. Dat bericht heb ik helemaal nergens nee, meer teruggezien. dat is nieuw voor mij. Eigenlijk. Dat is voor Nieuws mij ook nieuw, ja. begint. Ik bedoel, ik zie Peter R. de Vries bij Pauw en Witteman... één juichverhaal over hoe goed de politie het allemaal heeft gedaan. Ik bedoel, ik kijk eens even naar de feiten. En dit is, eh, maar als dat de, de feiten zijn dan, hè? Uh. Nou ja, uh, ze hebben het uh, uh, uh, bij Omroep West gebracht. Uh, ze hebben het gecheckt bij de politie. De politie zei het alleen het maar dat ook. ze geen commentaar wilden leveren. Ja, ja. Vervolgens staan onder ook allemaal maar goed, oké... Okay, uh, getuigen die aanwezig waren, die zeiden van... het heeft zelfs nog veel langer geduurd. maar oké... Okay, dat. Uh, He, dat zijn uh, getuigenverklaringen. Maar ik vind dit toch wel een verhaal. Uh, en bovendien, het is niet de eerste keer. We hebben het al eerder gehad bij die zaak in uh, ja. Klaas-Sliedrecht of zo. Dat de politie ja, ja, ook 20 minuten ergens wachten, wacht... Martel, Martel het het gegeel, ja. ja, dat het regil van binnenkomt dat ze het niet aandurfden. Ja, je moet geloof ik volgens protocol wachten tot er genoeg mensen zijn. Dus misschien dat dat het probleem is. Ja, maar er stonden echt genoeg mensen. Er stond een heel ja, uitstaatie. Om Nederland te denken dat je overal een protocol voor kunt hebben. <laughs> ja. ja, nee, dat is waar. <laughs> um, nou, nou, is dat uh, wel vrij Nederlands helemaal waarop... ze, ze, ze gingen ook nog een keer binnen in het huis van die mensen door de voordeur en vergaten dat er ook nog een achterdeur was, waardoor die ja. jongen gewoon is weggelopen. Dan denk ik dat dat. dat... Over de politie zijn er ook heel veel vragen in dit geval. Ja, goed. Maar die gaan we een andere keer dan uh, ja. proberen te beantwoorden. Eerst maar even ja. nog uh, naar het laatste onderwerp van dit mediaforum. De VOLK heeft besloten om geen uh, hele magere modellen meer in het blad te zetten. Alle edities wereldwijd hopen hiermee meisjes die gevoelig zijn voor anorexia te helpen. Hans-Jaap Melissen, een lovenswaardig initiatief? Nou, Ik begrijp inderdaad dat, dat er veel meisjes zijn die daardoor beïnvloed worden... en, en daar een beetje een scheef beeld van krijgen van, van die wereld. Je zou aan de andere kant ook hopen dat er in je omgeving altijd mensen zijn die je dat al uh, proberen uit te leggen... dat dit uh, rare exemplaren zijn uh, die overdreven magere modellen. Maar op een bepaalde manier is het natuurlijk wel... Uh, een heel erg vertekend beeld van de werkelijkheid. Alleen ja, je, je hoopt dat mensen dus niet geloven dat dat uh, de, de norm is of zo. Ja. Dus het zou misschien wel helpen voor die, die meisjes... die zich op dat soort bladen oriënteren. Joost? Ja, ik vind het op zich wel een goede zaak. Er stond ook bij dat ze geen modellen van onder de 16 meer nemen. Dat lijkt me ook een goede zaak. Ik bedoel, het heeft af en toe wel dat je denkt. Uh, uh, ja. wat, voor, wat voor. Ik bedoel, is een vrouw van boven de 16 is die al niet interessant meer? Uh, of al sowieso gelijk te dik. Op een gegeven moment krijg je toch een beetje absurd uh, beeld ja. hiervan. Het heeft waarschijnlijk ook mee te maken dat de mensen natuurlijk steeds dikker worden. Ja. En dat er daardoor steeds. Uh, moeilijker wordt om je nog te herkennen in die beelden. Het verschil tussen de, de echte mensen en de modellen wordt steeds groter. Dat denk ik wel, ja. Je ziet er, er was toch ook zo'n zo DAF of zo. zo die ging op een gegeven moment ook met wat meer uh, ja, dikkere wat vol, modellen. Uh, ja. En dat is volgens mij heel succesvol, want ze zijn er al een jaar mee bezig. Dus, uh, en ze gaan ermee door. Wat zou dit ook helpen? Zou dit inderdaad minder anorexia gevallen op gaan leveren? Dat weet ik. Ja... Dat, ja jullie, nee, deze wijze heb hier niet om, in pas Omdat jullie ongelooflijk veel weten. Maar wij worden ook allemaal dikker. Dat wel. Ja, bij jou valt het wel mee, toch? Ja, ik hou het in, hè. Ja. Een streepjes trouwens. Hoor. Oh nee, het juist in de breedte. Ja. Uh, le lezen jullie wel de, de folk ook? Elke week. Maand? Nee. Dank je, dat is duidelijk genoeg. Ik dank jullie zeer voor ja. dit mediaforum. Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever... En Joost Nie Muller, de blogger bij De Dagelijkse Standaard. Uh, en een prettige dag verder. Ja, jij ook. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, in de Nationale Nieuwsquiz van Lunch... gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Uh, we spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Kees de Haan uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik heb op mijn lijst staan dat u vrijwilligerswerk doet. Wat, wat doet u? Het is een aardig lijstje. Ik uh, ben uh, verbonden als vrijwilliger aan de KNVB afdeling Tuchzaken. Tuchtzaken... Twee dagen in de week. Dat zijn drukke zit... banen volgens mij. Die zijn tegenwoordig niet alleen druk, maar heftig. Ja. En uh, ik zit uh, daarnaast in de organisatie van de Rijmond Cup, als lands grootste amateurtoernooi uh, in het westen des lands. Uh, ja, en dan ook nog een paar dingen ook in de gebeuren, maar dat is denk ik wel een aardig lesje zo. En, en ondertussen het nieuws lekker volgen. Ja, dat blijf ik proberen als uh, oud, heel oud journalist van vroeger. Ja? Heel oh, lang okay. verleden. Ja. En, en heeft u voor deze nieu uh, nieuwsquiz nog iets extra's gedaan... of gewoon uh, wat u altijd al leest en kijkt en luistert? Ja, ik las vanochtend een aantal zaken... maar die werden net uh, voor mijn voeten weggemaaid. Door het mediaform. Ja, je dus... weet nooit wat er voorbij komt. Ja. Goed, we gaan eens bekijken. Als het u lukt om uh, de winnaar van deze week te worden... dan krijgt u 300 euro. De hoogste score tot nog toe is 88 punten. Dat is niet laag, maar het is te doen... Um, in de eerste ronde stel ik u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient, dat bepaalt uw nieuwsfactor. En die nieuwsfactor wordt vermenigvuldigd met het aantal goede vragen uit de tweede ronde. Ik zou zeggen, we gaan beginnen met de quiz. En ik wens u veel succes. Dank u wel. De nationale nieuwspees. Deze verklaring zal worden meegenomen in het onderzoek. Maar het ministerie in Nederland zegt dat die bekentenis als een grote verrassing komt. Zeker het ministerie was zeer verrast door deze uh, uitzending. Tolken hier in Nederland zullen de beelden nog gaan bekijken. En uiteindelijk zal je daarmee worden geconfronteerd met die beelden. Verbazing alom wegens de bekentenis van een van de twee verdachten... van de moord op de Haagse juwelier uh, uh, En dat was op de Georgische televisie. Van de andere verdachte, Zia B. werd gisteren bekend dat hij een omstreden advocaat heeft ingehuurd... om hem te verdedigen. Hoe heet deze advocaat? Ja, dat is nu vervelend. Ik heb hem aangezien met zijn zwarte sik en zijn pekje en hij weigert dames handen te geven. Hij komt uit Rotterdam, maar die naam is Mohammed enzovoort enzovoort. En dan houdt het op. Ja, en dat enzovoort, enzovoort, dat is het enige wat ja, we moesten ja, weten. Dat dat dat andere was ik, maar dat begreep ik. Ik heb getracht is aan die naam daarin te stampen... want ik denk, dat wordt die. Ja, maar, dat is niet ja. gelukt. Nee, nou, nee. Hij, dus hij... bijverschijnselen kan ik geven, maar niet de naam. Mohamed Enaïd. Zie je het? Ja. Dus ik had de helft. Ja, dat is heel knap, maar net niet goed genoeg. Nee. Vraag 2. Welke instelling wil om herhaling te voorkomen... dat jongeren tot hun 23 ste jaar worden begeleid? Jeugdzorg. Ja, Bureau Jeugdzorg, dat is goed. Vraag 3. Uh, ik lees u een kop voor uit de krant. Uh, waar gaat die kop over? Dat is de vraag. U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. De kop is: Iedereen zal het verschil zien met de laatste jaren. Gaat dat om de huldiging van Ajax die gisteren niet op het museumplein maar naast de arena werd gevierd? Gaat dit over de Franse presidentskandidaat Hollande die verandering in zijn land belooft? Of gaat het over Nederland na de moord van Pim Fortuyn zondag exact tien jaar geleden? Ik dacht uh, het laatste. Het gaat uh, niet over Nederland na de moord op Pim Fortuyn... maar het gaat over de Franse presidentskandidaat Hollande. Hollande. Ja, ja. Dit zegt hij in een interview met De Metro. We gaan naar vraag 4. Welke ex-kandidaat heeft gisteren bekendgemaakt... om op Hollande te gaan stemmen? B, B U, Y, E of A. Buja, buja, buja. B, U, Y en dan een E of een A. Het is, ik zal het even spellen, B-A-I-K-R-O-U, ja. Bayrou. Ja. Ja, nee, we wel, moeten ik, hem helaas ja, natuurlijk. Nou, de zwaai naar rechts van Sarkozy gaat hem te ver. De tussenstand is volgens mij één punt, hè? Eén ja. punt heeft u goed, ja. Nou, dat moet nog even aantrekken, zou ik zeggen. Ja. We gaan naar vraag vijf. We laten u een fragmentje horen en de vraag is, wie is hier aan het woord? Ook ik ben al anderhalf jaar bezig om ervoor te zorgen... dat er een cao voor op rijksniveau komt. En daar past een nullijn voor alle ambtenaren ja. bij. U kijkt behoorlijk tevreden. Dit gaat u goed hebben. Dat denk ik wel. Wie is het? Maandag is ze als eerste in de Lonerskerk om te proberen... Eh, cda lijsttrekker te worden bij Spies. En Lisbeth Spies is dit. En ze pleit alsnog voor een nullijn bij gemeenteambtenaren. We gaan naar vraag 6. Net als Sibrand van Haarsma-Buma heeft ook Lisbeth Spies aangekondigd dat ze lijsttrekker van het CDA wil worden. Welke andere kandidaat, op dit moment voorzitter van de Fontys Hogescholen... Ja. heeft kritiek geuit op deze twee CDA-prominenten? Ja, Iets van Milders, Wilders. Nee, niet Wilders, maar Milders, Mil... mil. Ja, ik zie hem voor me. Hij is net zo lang als ik. U heeft een heleboel vragen. Bijna goed, ja. maar het is net ja, niet het goed. Is... Marcel Wintels, u, ja. u, u, u moet even op de naam oefenen. Overigens heeft Madeleine van Torenburg zich ook net kandidaat gesteld. Oh. Uh, Marcel Wintels. Nu zijn er Wintel. dus vijf, maar ja. wij zochten naar Marcel Wintels. Uh, we gaan naar vraag 7, de nieuwsfactor. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om de score flink op te vijzelen. En dat is nodig ook. Er zijn maximaal vier punten te verdienen. Uh, u krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? En het gaat dan om... Eén term. Als u het antwoord denkt te weten, dan zegt u stop, maar u moet wel goed nadenken, want als u iets te vroeg stop zegt en het niet weet, dan krijgt u geen herkansing. Hoe meer u uh, hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten verdient u. 4. Ik was even uitgerangeerd, maar nu zit ik weer op het juiste spoor. 3. Ondanks mijn naam mag je maar 7 jaar van mij gebruik maken. 2. Door een proef van CJP werd mijn nieuw leven ingeblazen. 1. Ik kom definitief terug in het kaartaanbod van de NS. U weet het niet. Ja, ik verstond niet wat hij nou zei als laatste. Kaderaanbod of kameraanbod. Ik kom aanbod. definitief terug in het kaartenaanbod van de NS. Nu zeggen. Nee. De tienertour. Ja, die twee jongens van de, die, die Volendammers Ja. Nou, oké. Okay. Dat was een groot succes in de jaren 70 en 80. Met speciale treinkaartjes kunnen jongeren ja. van 12 tot 18 ja. jaar... in de zomervakantie drie dagen ja. onbeperkt met de trein. Voor 33 euro. Uh, in augustus 2011 was het kaartje weer even terug... op initiatief van jongerencultuurkaart CEP. En de proef beviel goed. Duizenden jongeren maakten er gebruik van. En de NS kreeg veel positieve reacties. Ja, en daarom komt Ik heb het niet gezien. Ja, u heeft uh, twee. Scorefactor twee. Ja. Ik dacht één. Twee.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 Die stelling die luidt vandaag de nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Vanavond om acht uur zijn wij twee minuten stil omdat het nationale herdenking is. De laatste week is er nogal wat discussie ontstaan over wie we precies herdenken. In de gemeente Bronkhorst willen ze vanavond bijvoorbeeld ook de gevallen weermachtsoldaten herdenken. Wordt het begrip slachtoffer te breed geïnterpreteerd? Moet er een discussie komen over een vernieuwing van herdenken? Of is de nationale herdenking iets waar je niets aan moet veranderen om slachtoffers en hun nazaten niet te schofferen? Nogmaals die stelling, de nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Als u daarmee eens of oneens bent, dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars hashtag of hekje standpunt. Om half twee is te gast Gidi Marcus, vicevoorzitter van Federatief Joods Nederland.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 en was dit met Timmit. Kees de Haan zit hier nog steeds aan tafel... om de tweede ronde van de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Ja, u heeft net uh, twee uh, punten gehaald. Ja, dat moet u, uh, ja, u nog vermenigvuldigen met 45. Dat is ja, niet mogelijk. Niet maar we gaan dat ons best negere, doen, want de eer is altijd plan. te redden. Ja. Uh, ik zou zeggen, we starten er gelijk mee. en uh, Ik ga zo snel mogelijk lezen... en u kunt zo snel mogelijk veel vragen beantwoorden. De Nationale Nieuwsquiz... Het bevrijdingsfestival. In welke gemeente gaat niet door... omdat de veiligheid niet Apeldoorn. kan worden gegarandeerd? Apeldoorn. Klopt. In welke gemeente is gisteren een fabriek volledig verwoest door brand? Nijkerk. Nee, klopt ook. Welke schrijver krijgt op 10 mei de Edu per prijs uitgereikt? Ramsin Nasser. Welke luchtvaartmaatschappij schrapt wereldwijd 3500 banen? Uh, Lufthansa. Klopt. Wie is de beoogde voorzitter van de nieuwe raad van commissarissen van Ajax? Leijers. Klopt. Welke oud-Nederlandse comedyserie wordt uh, verfilmd? Uh, toen was gelukkig heel gewoon. Klopt ook. Johnny B., die ook wel de pyromaan van welke plaats wordt genoemd... is veroordeeld tot vijf jaar cel? Ik dacht Amsterdam, maar dat weet niet zeker. Het zand. De Nederlandse volleybaldames kunnen nog naar de Olympische Spelen... als ze welk land verslaan? Rusland. Klopt. Hoeveel jaar cel is geëist tegen de ex-president van Liberia... wegens oorlogsmisdaden? 80 jaar. Klopt. In welk land is ophef ontstaan vanwege een standbeeld van naakte Romeinse keizers? Weet Roemenië. Wie heeft tot de zomer van 2015 bijgetekend bij Bayern München? Robben, Klopt. De verkoop van wat voor soort voertuigen is fors gedaald? Auto's. Klopt ook. Wie voerde gisteren actie voor een betere cao door files te laten ontstaan? Politie. Klopt. Welk merk gaat voor een nieuwe campagne beelden van Michael Jackson gebruiken? Pas. Pepsi. Welke stad heeft last van de as van een onrustige vulkaan? Pas. De Mexico stad. Welke voetballer heeft gisteren zijn eigen glossy gepresenteerd? Uh, van der Vaart. Klaafvuil. De een stuk taart van het huwelijk van welke prins wordt geveild? Pas. Prins William, lijkt me heerlijk. In welke stad heeft de Nederlandse documentaire Ik ben niet bang... gisteren een belangrijke filmprijs gewonnen? Weet ik niet. Pas. Dat was in San Francisco. Ik weet niet hoeveel punten we goed hebben, maar er is meegeteld... twee keer elf. Uh, u heeft elf vragen. Goed, dat is wel heel goed. Dus uh, met 8 uh, had u het dan precies gehaald. Uh, dan was u gelijk gekomen. Nu heeft u het niet gehaald. 22 punten zijn dat. Uh, ik dank u wel voor het meedoen. U krijgt de, de prijzen die wij uh, gewend zijn. Niet de 300 euro. Nee. Want die gaan naar Harry Postma uit uh, Nijmegen. Die is nu aan de telefoon. Maar u krijgt wel het prijzenpakket dat we verder geven. En meneer Postma. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Oh, zei, ik zei Postma. Het is Potma. Sorry. Ja, het is Potma. Bekende fout. Geef. Maar u bent in zo'n vrolijke stemming dat u dat waarschijnlijk niet zo erg vond. Uh, 300 ja, euro. Ja, en u mag dan... mijn vader bellen met zo'n bericht. Ja, en dan weet u wat de vraag is, hè? Uh, nee. Toch? Nee, wat gaat u met het geld doen? Oh, dat? Ja, dat is al lang uh, geregeld hier thuis. Uh, We gaan met de familie naar de Floriade. Oh, hartstikke leuk. Nou, dan kun je nog wel een drankje nemen ook van dat geld, denk ik. Dat denk ik wel. Ja. Meneer Potma. Ik, uh, nou, ik wens jullie nogmaals veel plezier mee. Uh, en uh, meneer De Haan, uh, ik dank u voor het meedoen. Dag. Dit was uh, Lunch voor nu. Zometeen zijn wij terug. Maar eerst zijn er uh, zometeen de hoofdpunten uit het nieuws weer. En daarna dus uh, deel 2 van Lunch. Tot zometeen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV.